Het weer veel zon hier en daar, wolkenvelden. Later vandaag in het noorden kans op een bui. Het wordt 19 graden op de Warren en 24 in Zuid-Vlaanderen. Morgen warmer tot maximaal 29 graden. Smiddags buien met kans op onweer. Dit was het nws Show. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en hoge mate 5 kilometer door werkzaamheden. Op de rijban richting Den Haag staat voor eh, knopend eh, Badhoevedorp 2 kilometer door werkzaamheden. En verderop is de rijban een hele weekend afgesloten bij knopend Burgerveen. Ook dat komt door werkzaamheden. Daardoor zit extra druk op de A44 richting Den Haag. Tussen Leiden-Zuid en Wassenaar Centrum 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging.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 Maar nu eerst de Fortuna's, met Buona Fortuna. Buona Fortuna, Zij de me zo. Buona Fortuna, Buona Fortuna, die zommerna. Buona Fortuna, de roze bloem. Take care. Y'all Ik heb maar heel weinig tijd. En ben een stem ook nog fijn. Toe geef me eerst maar een drop dan dansing. Ik heb een kopje van ik hou ze van jou. Dat is toch wat jij horen wou, Zoals een vroegere tijd. Nee, ja, de schat naar de vuilnis de mijn Ik heb maar heel weinig tijd. En, en ben een stem Doe, geef me eerst zing, maar een droppie, dan zing ik hem een koppie van de ik hou ze van jou. Dat is toch wat zing, jij hoort nou, zoals een vroegere Straks zal de zon weer schenen, al ah, lijkt nu alles somber en grauw.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 Op uw tv, graag op iets zitten Als we dan nog krijgen een eigen show Geef dan je toestel cadeau Daar is een apparaat, waar het toch niet staat Om op te schieten Omdat het een droeven is Als het duo is, duo is om, om op te schieten Zeg nou eens pikant, nou eens pikant Van zo'n span, zo span Nou echt, echt genieten. genieten Ieder die ons, die ons dan ziet Zeg toch subit om op te schieten Daarom gaan we in ons eigen belang, belang maar naar de nood uitgang, is maar zelden, raar, maar zelden raar, maar al te vaak, maar al te vaak om op te schieten, schieten. Zo hebt u ons vee, u ons te op uw tv, op uw tv, graag op tv. visite Als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan je, geef dan je toestel cadeau Daar is een apparaat, zo apparaat het zo niet staat, staat, om op te schieten Schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten.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 Take me.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 Na, na, na, na, wat zal ik er doen om nog vandaag van jou te zijn? Je kunt niet altijd zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een slaap Ja, mensen doen gewoon. Oh, We doen altijd genoeg. Voor de het van liefde. Ja. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,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 Wat je werkelijk voelt, Je bent bang dat je een vlater staat. Ja, mensen, doen gewoon. van, doe al van,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 Hij zei: Manny, wees je jongen. Heus, u kunt ervan op aan dat zolang als ik zal leven, rozen op uw grafje staan. Mammi, ik breng u rozen, rozen van uw kleine man. Mammi, ik breng u rozen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 Bring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 Ik zie graag Cliff, ik zie graag Elvis, maar het liefste zie ik jou. Ah, oh, oh, oh yeah, ah, oh, oh yeah, ah, oh, oh yeah, ah, oh yeah, Heb een vrijdag. Mark. Yeah.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 Roept hij vol blijdschap uit Daar zijn die Aan ah, de liefde meisjes van de suikerwerkfabriek In dat suikerwerk heeft elke geen wel zin Dus sta ik er met de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin. Die pak je uit een pitje in Humoristisch en toch leuk <laughs>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 Als gij uw aandacht weet aan alle die suikerzoete meisjes in de suikerwerkfabriek Ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin Ga niet te dikwijls naar de uitgang van de suikerwerkfabriek Want de snoekjes van Jamin, die onder mijnen gezin Daar zijn de meisjes, hebben ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek En dat suikerwerk heeft elke heer wel zin Het is dus van Zermin, die pak jij? uit, die pak jij? uit, die pak jij dan en pik je in. Verleef de trek van de leer.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 Love is gonna. Love is gonna. Love Love it.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 Allereerst die er neerde het 65. Ronnie Tauber, het verboden vruchten. Tot ziens! Een stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak, in haar tast, het een hardhaast, dat leek er lang geen plekje te Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, cola, cola. pepermunt, Karamel. Zeg er wel bij verboden we vruchten. Verboden vruchten, verboden vruchten. Voor ieder een behalve voor mij verboden vruchten. Verboden vruchten, verboden vruchten. Voor ieder maar niet voor mij.